Goedenavond, ik ben Hanneke van Zessen. Dit is het nieuws van NOS op 3. In een huis van de Amerikaanse president Biden werden opnieuw geheime documenten gevonden, zegt correspondent Marieke de Vies. Een garage is natuurlijk geen geschikte plek om geheime staatsdocumenten te bewaren. De vraag is dus nu of de minister van Justitie eventueel een speciaal onderzoeker in zal stellen om de boel te onderzoeken. Net zoals hij heeft gedaan na het aantreffen van die staatsdocumenten in het huis van oud-president Trump. Ja, inmiddels is bekend dat er inderdaad een speciale onderzoeker naar de zaak gaat kijken. Deze documenten komen uit de tijd dat hij vicepresident was. En wat er precies in staat is niet bekend. Eerder nam oud-president Trump honderden geheime documenten mee naar huis. Daarin stond informatie over wapens van andere landen. In Amsterdam is vanmiddag een kind uit een raam gevallen. Die is daarbij ernstig gewond geraakt. Volgens de brandweer is het kind van de vierde etage naar beneden gevallen. Hoe dat kon gebeuren is niet duidelijk. De politie zoekt naar getuigen die de val hebben gezien. Deze weken zie je bij de apotheek een poster hangen met de tekst. Er bestaat altijd een reden om aardig te blijven. Het is een campagne, want in de eerste weken van het jaar kunnen mensen soms agressief reageren... als er dingen in het nieuwe jaar veranderd zijn. Merkt ook deze apotheker. We hebben het hier zelf in de apotheek meegemaakt dat mensen roepen dat ze die troep niet willen... Hè? als het doosje door het beleid van de zorgverzekeraar weer aangepast is... en ze weer een ander doosje krijgen... en dat het er met doosjes gegooid wordt. En de Theo Komen Award... dat is het award voor het beste sportverslag van het afgelopen jaar... gaat naar onze collega Marcella Mesker. Ze krijgt die prijs voor haar verslag... van de finale van het tennistoernooi van Rosmalen. Die werd verrassend gewonnen door de Nederlander Tim van Rijthoven afgelopen juli. Op het beslissende moment zat ze net midden in een uitleg over tennisballen. Want hoe meer dons het is, hoe zwaarder die bal en hoe minder makkelijk je een ace kan slaan. Maar komt die ace nu? Het uh, is er! Het is er! Het is er! Het is er! Oi, oi, oh, oh, oh, oh. Tim van Rijthoven. Six -ball, six -ball. Hij ligt lang uit op zijn rug bij de baseline. Hij kan het niet geloven. En dan nog het weer. Vanavond nog wat regen, later droog. Morgen zon, wolken en opnieuw wat buien, dan een graad of negen. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Daming van de ANWB. Door de nasleep van een ongeluk staat er nog file op de A4 van Amsterdam naar Den Haag.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 About themselves, We got into me thinking you were something else. Now that you faded, it's on the floor. Oh my god, I wish I didn't love you anymore. Everyone just thinks about themselves. Fuck out into me, thinking you were something else. Now that you perceive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 En vertel je wat er deze dagen gebeurde. En wrijf zachtjes over je hand. Zullen we een stukje lopen? It's a ticker Ik het je niet vragen Alleen maar opmaken Uit je lieve lach Maar soms lijkt het alsof Je de hemel al bent gingen gestaan En ik je zie dansen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 En het heden, daar had Marvin het net al over. Want dat is de meest recente single. Ja. Alleen, uh, Raoul Michel, die hebben we niet kunnen strikken vandaag. Maar nee. uh, dat hoeft toch volgens mij geen probleem te zijn, denk dat ik, toch? Is geen probleem te zijn. Hij is er in spirit bij. en hij is, We hebben hem meegenomen op de track. Oké, okay, op, op de track is hij dus wel te horen. Ja, precies. Hier is Marvin aan allemaal, allemaal maar met de stem van Raoul Michel. Ja. Yes, en het dat, nummer heet Royalty. Eh, Oké. Okay.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 Ik zit niet op mijn plek, wil niet te lang stilstaan met dat wat ik niet heb. Ik weet, ik heb het goed, ik weet, ik ben geblest. Ik weet dat als ik een fout maak, dan leer ik weer een les. En ik weet dat ik mijn happiness niet halen kan in cash, fair enough. Maar wat moet je met de eenkamerwoning? De muren komen op me af en hit voelt als een loting. Ik kan niet hangen met de huidige begroting. Een en naf voor de koning. Ik met een reden, altijd al geweest. Reserveer voor mij, want ik ben royalty. Royalty, net als jij. Een wijsman Sites every day, bro. Zie mezelf daar met mijn eyes closed. Als ik het niet zie, dan zie niemand uit. Of je helpt, of ik bedank jullie vriendelijk.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 dit is het uh, nummer wat uh, ze onder andere ook heeft uh, gespeeld. Mascara Tears. It's time for bad. But I'm not sleepy. We play the scenes in my head. I know it's not. accepting hier een paar weken terug in de studio. De laatste uitzending van 2022... was dat het geval. Beetje folkachtig eh, werk. Maar eh, ook eh, heel erg mooi... om dat eh, hier te laten horen. En Zij begint haar... Eh, muzikale carrière min of meer. En die van jou, ja, Marvin, is alweer een tijdje bezig. Toch? Dat klopt, inderdaad. Ja. Um, cultuur. Ja. Hoe belangrijk is dat... Uh, voor jou en... Mm -hmm.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 Er is ook uh, weer... en dan gaan we weer even een stuk muziek uh, laten horen... want um, de euro Noorderslag Noordenslag komt dichter en dichterbij... en dat, uh, heeft ook, uh, zijn, uh, dat werpt ook zijn schaduw een beetje vooruit... of uh, het licht uh, vooruit. We weten ook niet precies wat, uh, wat daarbij het, uh, het uh, juiste gezegd is... Um, Johanna Jorgoe heeft uh, ook hier materiaal uh, uitgebracht. En dat is wel eens uh, te horen geweest in dit uh, programma. Maar die is een van de mensen die straks op het Eurozone Noordenslag Noord uh, uh, te vinden en te horen is. En vorig jaar heeft ze nog een album uitgebracht. En daar staat dit. Redelijke, ja, rafelige nummer op. Anxiety.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 En een van de nummers, ja, ik uh, laat hem toch weer horen. Dat is dit uh, fijne nummer wat ze uh, vorig jaar wak uh, voor kerst ook hier live hebben gespeeld. Het titelnummer van het album, Evolver. Put so much